1 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. In Rome hebben duizenden mensen op straat het aftreden van premier Berlusconi gevierd. Auto's reden toeterend door het centrum van de stad. Berlusconi bood gisteravond zijn ontslag aan aan president Napolitano. Toen hij bij het presidentiële paleis aankwam, werd hij uitgescholden en uitgejoeld. Na het gesprek met de president verliet Berlusconi het paleis via de achterdeur. Daarmee komt in ieder geval voorlopig een einde aan de politieke carrière van Berlusconi, die 17 jaar heeft geduurd. De komende dag praat de Italiaanse president Napolitano... met de kopstukken van de verschillende politieke partijen. Waarschijnlijk eh, wijst hij Mario Monti aan als formateur van een nieuw kabinet. De bedoeling is om dat kabinet te beedigen... voordat op maandag de beurzen weer opengaan. Boze menigtes hebben gisteravond in de Syrische hoofdstad Damascus... ambassades aangevallen van andere Arabische landen. Dat gebeurde nadat de Arabische Liga Syrië had geschorst als lid...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 Hij noemde de situatie bij Ajax erg onrustig. Hiddink verloor vrijdag met Turkije van Kroatië. Turkije is daardoor zo goed als uitgeschakeld... voor de eindronde van het EK volgend jaar. Door de nederlaag komt er na alle waarschijnlijkheid ook een einde... aan het dienstverband van Hiddink als bondscoach van Turkije. Wat hij nu gaat doen, weet hij nog niet. Het weer nevelig en er kan op steeds meer plekken mist ontstaan. De minima liggen tussen min 1 in Groningen en plus 5 in Zeeland...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 Een hele goede nacht. Je luistert naar Lust, het programma over uh, seks, liefdes, uh, liefde en relaties. Vannacht gaat het hier over schoonouders. Want als je een relatie hebt, dan krijg je er over het algemeen gratis en voor niets een extra paar ouders bij. En als je net in een relatie zit, dan probeer je je sowieso natuurlijk al op je best voor te doen voor je geliefde. Maar wat pas echt belangrijk is, is toch die eerste indruk op de schoonouders. Ik weet nog heel goed dat ik voor de eerste keer mocht aanschuiven bij het avondeten bij mijn schoonouders. Eigenlijk ging alles heel erg goed. Ik had best wel leuke gesprekjes met ze. Het eten rook ook heel lekker. Ik had nog geen glas drank omgegooid. Er kon eigenlijk niets meer misgaan. Totdat mijn schoonmoeder de deksel van de pan tilde en daar een bloemkool lag te dampen. Nou lust ik echt alles. Maar bloemkool met een kaassausje, dat gaat er echt tot op de dag van vandaag gewoon niet in bij me. En mijn vriend die wist dat, dat ik dat niet lustte. Dus die begon natuurlijk meteen te lachen. Waardoor ik natuurlijk van schaamte onder de tafel kroop. En mijn schoonmoeder die stond er ook meteen op dat ze iets anders voor me ging maken. Waardoor ik me natuurlijk weer enorm bezwaard voelde. Maar zij vond het echt niet erg, dus ik kwam weer speciaal met iets anders uh, op tafel. En daarna heeft ze trouwens nooit meer bloemkool gemaakt als ik er was. Dat was dan wel weer heel erg lief. En ze kan ook heel lekker koken, weet ik inmiddels. Dus ik ben al met al best tevreden met mijn huidige schoonouders. Maar dat is lang, bij, lang niet bij iedereen zo. Er bestaan heel veel vooroordelen over schoonouders. Waarvan sommige ook nog eens kloppen. Straks spreek ik met iemand die daar onderzoek naar heeft gedaan. En jouw verhalen over je schoonfamilie, die hoor ik ook heel graag. Laat het me weten. Mailen mag naar lust.bnm.nl en je kan ook sms'en. Moet je even je bericht sturen met het woord lust. Beginnen een spatie. En dan wat je kwijt wil naar 9090. En mijn telefoonnummer is 0800 1121. Enjoying every step of the way Sometimes van Gage Du Nog, Love of Find Away. Die eerste ontmoeting met je schoonouders, weet jij nog hoe dat ging? Mijn BNN-vrienden Leslie Olaf, Edwin Frank en Smee. die zitten tot vier uur in Boyd's Bar... en hebben veel ervaring met schoonouders en schoonfamilie... en weten ook nog precies hoe die eerste ontmoeting ging. Boyd's Bar... Schoonouders? Jeetje, een schoonouders! Ja. Hebben jullie al schoonouders? Ja. ja. Nee. Nee, nee ik, ik had wel schoonouders, maar ik heb nu even geen schoonouders. Oh ja, dat uh... beurs me. Ja. Ben ja, je er blij mee? Mijn, schoon, mijn schoonvader heeft me wel eens geprobeerd te versieren. Nee. Ja. nee. ja, die heeft me een, een ticket aangeboden. Ik had die, die paanoid gezien. Na de eerste ontmoeting uh, stuurde hij me een sms'je. Heb je dat dan wel gezegd toen ook? Natuurlijk heb ik dat. Zat er in die sms'jes dan? Kom je, heb je zin om niet een keertje naar Portugal te komen? Toen had ik ook terug sms van, nou lijkt me niet zo handig, want uh, niet veel geld. Dat lijkt wel heel gezellig, maar ik, ja, ik moet natuurlijk wel sommige dingen open houden. Ja. En uh, toen, zei, nee, maar dat is geen probleem, ik betaal wel en zo. Het is een soort ja. En toen, uh, Ik heb het natuurlijk geweigerd, want ik ben natuurlijk wel een man van principes. Zo is oh, het. Oh ja. ja, ja nee, Typisch nee, jij. Ja. ja. Principieel. Dat, is Dat, Dat was een uh, goede eerste ontmoeting. ja. Heb je hem daarna nog gezien? Ja, ja zeker. Oh. Hoe was je dan en... laatste nu dan met hem? Oh nee, gewoon goed. Gewoon goed. Ja, zeker. Maar goed, er is verder ook geen uh, big deal van gemaakt. Is er nog spanning? Nee, totaal niet. Hij is ondertussen 80. Oh ja. ja ben jij, ja, Leslie? Je het ook zo ja, ik he? heb nu hele leuke schoonouders. En echt heel he ja, he he he le le leuk. Echt le oh. ja. te leuk. Ja, echt dat ik zelfs met mijn schoonmoeder en de zus van mijn vriend een weekendje weg ben geweest zonder dat mijn vriend erbij was. Ja, en uh, ja, ik ben echt, echt heel goed met mijn schoonouders. Ja, die eerste ontmoeting die was echt heel... Uh, ja, die kan ik me eigenlijk niet meer herinneren. Hoezo, Die was wappie. Maar, <laughs> ja, dat weet ik weet niet meer. Vast. Maar ik weet wel de tweede of derde. Maar dat was met kerst bij hun thuis. Oh, dus toen moesten we ook ja. meteen bij elkaar blijven slapen. En toen kwam hij dus in mijn ouderlijk huis en ik in zijn ouderlijk huis zo'n kerstweekend. Maar toen we het altijd overleefd hadden, ja, toen waren we ook zo verliefd. Dat was echt, oh, dat was zo zo'n mooie tijd. Ik word altijd heel zenuwachtig van de eerste ontmoeten met schoonouders. ouders. Ja, om... Alsof er nog een hele grote druk ligt dat je leuk over moet komen. Oh ja, oh, ik vind ja, het ook leuk. Ik, ja. juist, dan ik dan vind het je... enger als mijn ouders mijn vriendje moeten ontmoeten dan dat ik. Ik ben wel goed in de schoonouders ouders ontmoeten, maar als zij mijn ouders moeten ontmoeten, dat vind ik pas eng. Stop en hebben mijn... je, zijn ouders ook jouw ouders dan al? Ja, maar pas één keer. We met z'n allen eten. Dat is, ja, dat hebben we zo uh, georganiseerd. Dat was wel een beetje awkward. Ja. Maar ja, dat moeten ja, we dat hebben... wel geforceerd, want jullie ja. kiezen voor elkaar... maar dan moeten zij opeens ja. ook leuk met elkaar Ja, maar doen. we hadden al wel vijf jaar verkeringen. En vooral zijn ouders... Kijk, mijn ouders boeit het allemaal niet zo... maar zijn ouders begonnen op een gegeven moment wel van... ja, en we willen een keer je ouders ontmoeten en bla bla bla. Dus toen moest dat er wel een beetje van komen. Dus dat hebben we nu één keer gedaan. Ja. ja. ja. ja. Wat, wat ik wel heel hilarisch vond toen ik mijn vriendje net leerde kennen en hij ging naar huis bellen. Hij komt uit Twente. Ging hij hm? opeens Twenta? taal. Oh, dat vond ik best een afknapper. Ja. Echt waar? Ja. Oh, dat is toch sexy. Ik vind nee. accenten. Ja, Twent. Ja. Sexy. Ja, sorry. Dialect. Maar dialect is sexy. Ik vind Ja, dialect ja sommige wel, sexy. maar sommige ik vind Twens gewoon niet zo sexy. Dat is er toch zijn. Tukus? Hoe klonk ja. het dan? Ja, de, de cola. <laughs> Oh ja, oh dat Engelo. vind ik dit. Engeloo. Ja, Engeloo. Oh, ik ik, ik Engelo. stoot een heleboel mensen voor mijn kop, sorry, sorry, sorry. Maar ik vind het, ik vind het niet sexy, andere mensen misschien wel. Ja, ja. Ik niet. En ik, ja, ik een afknapper. Nou... Als je je ongenoegen wil blijken als je uit Twente komt, dan kun je uiteraard SMS'en 9090. Dan eventjes Lust, een spatie en dan je bericht. Maar ook over andere dingen kun je SMS'en graag over schoonouders. Want daarover gaat het vannacht hier in Lust. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Hoe was jouw eerste ontmoeting met je schoonouders? Was je zenuwachtig? Werd je grondig ondervraagd? Uh, nou ja, ging er van alles mis? Hoe was dat? Voor de meeste mensen staat het nog in een geheugen gegrift. Bel mij op 0800 1121 0800 1121 om verder te praten. Badouboui. glass of cold champagne. Wine. I There's nothing like this. Lust, lust, lust. Radio 1. Lust. lust. Simone Weyands. Je krijgt ze gratis cadeau bij elke liefdesrelatie die je aangaat. Je schoonouders. Maar niet iedereen is blij met deze extra familieleden. Vooral schoonmoeders staan bekend als heksen die zich overal mee bemoeien. Goedenacht wil. Goedenacht. Je bent onze huisseksuoloog, weet alles op het gebied van liefde, seks en relaties. Nou, schoonouders horen daar ook bij ook, ja. ja. Heb jij zelf, uh, herken je dat, zo'n schoonmoeder from hell? Nee, gelukkig niet. Gelukkig nee. niet. Maar je hoort wel eens van die verhalen wil van mensen die echt problemen krijgen in een relatie... omdat het helemaal niet lekker loopt met de schoonfamilie. Heb jij dat wel eens in je praktijk? Ja, dat uh, heb ik zeker. En dat kan te maken met het karakter van zo'n schoonmoeder of van een schoonvader... Maar het kan ook te maken hebben met cultuurverschillen... of uh, ja, andere verwachtingen die mensen hebben van een relatie. Of ook uh, vaak het losmaken van je ouders. Hè. Het levert ook nog wel eens conflicten op als uh, ouders heel erg hun, hun kind... of dat nou een zoon of een dochter is, vast willen houden. Maar een nieuwe partner die dan in dat systeem binnentreedt... die probeert die zoon of dochter los te maken. En dat kan ook nog wel eens wat conflicten opleveren, ook in de relatie. Dus dat, echt, dat kan echt wel problemen geven. Ja, eventjes wat, wat situaties die je zou kunnen voorstellen... Stel, je hebt heel erg bemoeizuchtige schoonouders. Ze komen zomaar langs wanneer je ja. er geen zin in hebt. Hebben commentaar ja. op alles wat je doet. Uh, commentaar op hoeveel geld je uitgeeft en ga ze maar door. Ja. Hoe maak je dan op een sympathieke manier duidelijk dat je daar echt geen zin in hebt? Want dat ja. is natuurlijk een beetje het probleem. Want ze bedoelen het vaak ook wel goed, hè? Ja, ze bedoelen het vaak ook wel goed. En ik denk ook erg een verschil maakt als je daar samen één lijn uh, in trekt, hè? als je daar gelijk over denkt. Vaak is het zo dat een van uh, de partners uit dat systeem komt... ...en dan kan het zijn dat, uh, dat hij of zij dat gewend is. Van, uh, ja, mijn moeder maakt hier één alles schoon en ruimt ze gelijk alles op... ...en dan vult ze de koelkast lekker makkelijk. Dus was dat voorheen geen probleem, dan kan dat dan ineens wel voor die nieuwe partner... ...kan dat een probleem zijn, omdat hij dat helemaal niet gewend is dat ineens... Uh... Ja, schoonouders de hele dag over de vloer komen en zich met van alles en nog wat bemoeien. Dus dan is het wel belangrijk dat je daar samen hetzelfde over denkt. En dan gebeurt het nogal eens dat degene die dat van huis uit gewend is, ook loyaal is aan zijn ouders. En dan zegt van: joh, je moet je niet zo aanstellen, dit, uh, dit geeft helemaal niks en dat is allemaal helemaal niet zo erg. Ja, dan kan dat wel eens voor, uh, voor flinke relatieproblemen gaan zorgen. Ja, maar hoe moet je daar dan mee omgaan? Wat moet je dan, wat, wat inderdaad, ik kan me voorstellen dat als het jouw ouders zijn... dat je dan denkt van, ja, maar waar zeur je eigenlijk over? Ja, je maar je dat is voelen het goed. Ja, ja, maar dat is eigenlijk niet, juist niet wat je moet zeggen. Nee, nee, wat je, wat je het beste kan doen is dat je met je partner in ieder geval bespreekt van nou, dit is altijd voor uh, ja, voor mijn ouders is dit altijd normaal geweest. Eh, jij komt erbij, dus je legt uit van de situatie ineens anders geworden is, dan leg je uit aan je partner. En dan is het denk ik belangrijk om met je ouders te bespreken van nou, uh, lieve papa en mam, um, ja, dit hebben jullie altijd wel zo gedaan. Maar mijn leven ziet er nu anders uit. Ik heb een partner die daar ook anders over denkt. En wij willen ons eigen leven inrichten. En we houden heel veel van jullie, maar. We vinden het heel fijn als jullie komen, maar niet meer zo vaak. <laughs> en dan moet okay. je op een hele tactische manier moet je dat gaan bespreken. Dat is best spannend en moeilijk. Is het ook slim of is het juist niet slim om uh, zelf met je schoonouders te gaan praten... en aan te kaarten wat je wel en niet leuk vindt? Nee, ik zou het niet uh, alleen uh, aanpakken. Want het is ook belangrijk denk ik om nu te laten zien uh, hè, dat jij daarin ook niet alleen staat. Dat jullie dat samen vinden. En vooral duidelijk maken van dat het niet bedoeld is om, om mensen te kwetsen... en, en te zeggen van bemoei je er niet mee en we waarderen het niet. Nee, we waarderen jullie heel erg. Alleen hebben we ook begrip voor dat wij ons eigen leven op meer in willen vullen. En dat is een boodschap die je met z'n tweeën zult moeten brengen. En niet, uh, niet jij alleen, want ja, dan is het wel gauw van zie je wel... ja, er is eentje van buiten en die begrijpt er allemaal niks van... En dan, uh, ja, dan heb je gauw een uh, loyaliteitsconflict ook naar je partner en naar de schoonouders. Je hebt ook van die schoonouders die uh, bij elke gelegenheid laten merken dat ze eigenlijk de vorige partner uh, toch een beetje leuker ja, of een beetje beter of een zo. beetje intelligenter vonden dan, ja. uh, dan jij. Dat is ook echt vreselijk. Maar hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat voor veel mensen dan de druk heel hoog wordt om daar aan te voldoen. Ja, dat ja, moet je vooral niet doen, want dat red je natuurlijk toch nooit. Maar ook dit, als dit echt de spuigaten uitloopt... kijk, het kan even een tijdje zijn in het begin. Een beetje aan je moeten winnen. En, uh, dus uh, zie je het even aan. Maar als dat heftig voortduurt... Ja, heb het er dan ook eerst eens even met je partner over. En vraag dan aan hem of haar of hem dat ook opvalt. En dat je daar last van hebt. Dat je dat heel veel. En dan kun je samen besluiten, van gaan we dit met onze ouders bespreken? Eh, of uh, nou ja, gaan we zelf kijken hoe we daar beter mee om kunnen gaan? Want het, ook dat kan ja, tussen jou en je partner inkomen staan. Want het zijn toch zijn of haar ouders. Ja, precies. En daar, daar kom je toch heel moeilijk tussen. Het is bijna ja. kerst. Uh, nog een ultieme tip om uh, die feestdagen dan gezellig door te komen met je schoolfamilie? Ja, ja wat, doen, wat doen we met moeder met de kerst? Hè? Dat is altijd... ja. Opdienen. Ja. Ik denk ook dat uh, dat, dat zeker tenminste zo gaat het bij ons altijd. Dan kijken we altijd naar een beetje een evenredige verdeling. Hè. Zij mogen wel op eerste kerst dan. Ja, dus ja, probeer daar een beetje, als je inderdaad ouders hebt die daar gevoelig voor zijn, ja, probeer daar een beetje rekening mee te houden en uh, de balans in te vinden. Ja, en als je er echt een vrees. Ik lang heb, nou, dat hebben wij ook al gedaan. Nou, zeg, nou, gaan we lekker een weekje naar de Bahama's. En, uh... We zijn er toevallig niet, ja. helaas, pindakaas. En ja. nou, nou zijn dit natuurlijk allemaal hele negatieve uh, verhalen over schoonouders. Maar ja. er zijn ook hele lieve schoonouders. Absoluut. Misschien ja, wel te lief. Heb je wel eens meegemaakt in de praktijk dat iemand er uh, vandoor ging met zijn schoonmoeder? Dat hij zijn vriendin uh, dumpte voor zijn schoonmoeder? Nee dat, heb ik, uh, nee. <lacht> nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is wel zo... Dat ik wel vaak meemaak dat mensen zelf van hun huis uit een hele nare jeugdervaring hebben. Wel een leuke partner leren kennen die vrij, uh, rustig en uh, stabiel gezinsleven heeft. En dat, dat kan een prachtige voorbeeldfunctie zijn. En dat, dat kan ook een prachtige erkenning zijn van iemand van... Hé, hey, het kan dus wel en daar krijg ik wel de waardering die ik van mijn eigen ouders nooit gehad heb. Dus je kunt uh, in die zin een slechte jeugd, hè, de slechte ouders kun je wel op die manier een beetje compenseren door, door een goed, heel schone ouders. En dat zie ik nog wel gelukkig uh, regelmatig. Je tweede kans op toch nog leuke ouders. Ja. Wil, dank je wel weer. Straks dan uh, spreek ik je nog een keer, want dan beantwoord je een vraag van een luisteraar. Tot zo. Tot zo, doeg. Heb jij een vraag voor Wil op liefde, relatie of seksgebied? Mail dan nu naar lust.bnn.nl. lust.bnn.nl En misschien helpt Wil jou dan straks. En sex. sex and sex radio 1 lust. Here we are again is like up most simple words we say come out wrong. Grappit. Goedenacht Joachim. Hi. Hi. Jij hebt warme herinneringen aan Sinterklaas. Of, <laughs> ja, geloof <laughs> ik. Klop. Hij is vandaag aangekomen en jij moest meteen terugdenken... aan die allereerste ontmoeting met je schoonfamilie. Nou, niet, nou, niet echt de allereerste ontmoeting. Maar zes weken nadat mevrouw en ik verkering kregen... was het Sinterklaas en daar moest ik meteen aan denken. Want, wat gebeurde maar, er? Uh, mijn surprise bestond uit allemaal kleine cadeautjes. En als ik een moest mocht openmaken, dan moest ik eerst een, een vraag over een van de uh, schoonfamilieleden beantwoorden, waarvan ik een heel stel gewoon nog nooit had gezien. Oké, okay, dan slik je wel eventjes. Wat voor soort vragen zaten er dan bijvoorbeeld tussen? Uh, nou, de, de, de dochters van mijn schoonvaders vriendin, dat was één dochter, speelde bijvoorbeeld harp. Dat had ik wel eens opgevangen... En het ging echt over iets, wat ze, iets over hun als persoon... of wat ze deden of wat ze konden. En jij was de enige die zo'n soort surprise had gekregen? Verder had uh, niemand ja. dat. Klopt, want de rest uh, had nog geen verkering of zo. Of die waren er niet bij. Dus ik was de enige zeg maar, van de koude kant. Oh, wat vreselijk. En wie, wie, had het, uh, wie zat erachter? Dat weet ik tot op de dag van vandaag. <laughs> dus het zou ook je vrouw nog kunnen zijn. Dat, ja, nou, dat, ja, dat zou kunnen. Al denk ik van niet. Nee, je verdenkt toch eerder je, je ouders uh, een uh, van de twee daarvan? Ja, ja, klopt. Maar hoe heb je je door die avond heen geslagen? Nou ja, goed. Ik, ik had alles goed. Dus dat, dus dat was mijn mazzel. Je, je hebt goed opgelet en uh, niemand heeft je kunnen betrappen op een, uh, een nee. foutje. Nee, ik denk ook niet dat het, dat het heel erg zou zijn geweest als het een foutje was. Het was meer voor de grap natuurlijk, maar je staat eerst wel even te kijken. Je voelt je er toch een beetje ongemakkelijk bij, lijkt me. Nou, dat niet eens, want het, het, het was wel heel warm en hartelijk. Oké, okay, wat dat betreft wel, maar toch, het is wel even dat je denkt van ja, het moet een gezellig ja. ontspannen avondje zijn. Ja. Heb en dan ik word dat? je aan een, een vette test onderworpen. Ja, heb ik dat? Ja. En heb je daar later nog wat, wat over gezegd, of zo? Of... Ja, ja, ik kon erom lachen. Oké, okay, je pakt een sportief Maar het, het is wel een leuke binnenkomer in de familie. Ja, ja. En dat was, was dat dan ook echt de eerste keer dat je uh, bij schoonouders over de vloer kwam? Uh, ja, eigenlijk wel. Wel even om een vriendin een keer op te halen. Want ze, ze woonde al uit huis, maar ze moest iets afgeven. Dus... Ik was er wel even binnen geweest, maar dat was uh, nou een halve minuut of zo. En weet je maar... nog hoe, hoe dat voelde dan die eerste keer? Hoe, hoe was jij er zelf onder? Ja, nou eigenlijk heel ontspannen. Nou, de eerste keer dat ik mijn schoonvader ontmoet was op de verjaardag van mijn vriendin. En dat, uh, ja... Dat voelde wel ja, een beetje ongemakkelijk, want ik moest ook nog weg. Ik moest werken en dat, dat ja toch een beetje opgeprikt. We kennen elkaar net een week. Dus dat was allemaal heel erg nieuw. Ja, en zeker volgens mij is het voor mannen um, vaak best wel vervelend of pittig om uh, schoonpapa te ontmoeten. Vaders en dochters. Ja, nou ja, hij is heel makkelijk. Hij is uh, laat maar waaien. Als het goed is, dan is het goed. En... en... Als het niet goed is, dan is het ook niet goed. Maar ja. heeft je nooit even bij de oren gepakt? Nee, van. Uh, luister, jongen. Nee, <laughs> als jij en mijn dochter wat aan het... nee, absoluut niet. Dat nee. zit er niet in. En het is nu al een, uh, een aantal jaartjes geleden. Want jullie zijn inmiddels getrouwd. Uh, ja, we zijn 6,5 jaar getrouwd. Dus het is zo'n 8 jaar geleden bijna. En het is nog steeds altijd gezellig? Of zijn er wel eens momenten dat je denkt. nou, die, sch die schoonfamilie. het had allemaal niet gehoeven? Uh, nou. De familie is niet zo heel hecht. Maar ze, ze, ze, mijn schoonvader is, is, is gewoon een leuke man. En zijn vriendin is gewoon een schat. Dat is echt. Die, die heeft het gewoon. Dat is echt een wereldwijf. Maar heb je dan vroeger wel eens meegemaakt dat het allemaal wat minder uh, hartelijk uh, was? Want ik bedoel, al die vooroordelen en die verhalen over schoonouders, moeders, vaders. Dat, dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dat is toch mm. omdat veel mensen wel. Wel eens een keer wat hebben meegemaakt of ja. vijandige schoonouders hebben gehad. Je hebt vast nou, ik, daarvoor ik, nog wel andere vriendinnen ja, nou, gehad. Ja, nou, ik had meer medelijden met uh, de schoonouders van mijn vriendin. Oh, wat dan? <laughs> met jouw eigen ouders dus? Ja, ja mijn moeder was wel <laughs> iets minder makkelijk dan, uh, dan mijn schoonmoeders. Oeh. Dus dat... dat uh, ja, wat dat betreft heb ik het met schoonouders wel getroffen. Nou ja, dat is dus ook iets wat ze zeggen. Dat, dat de moeders en, moeders en zonen, dat zijn, ook, dat zijn misschien nog wel de ergste. Misschien nog wel erger dan vaders en dochters. Maar wat deed denk... jouw moeder dan bijvoorbeeld? Nou ja, dat was, dat was best wel pijnlijk. Die heeft me, me, de relatie eigenlijk nooit, heel weinig ontmoet. Dat was altijd heel moeilijk omdat ze het. De, omdat ze je vriendin eigenlijk afkeurden. Ja, het was nooit goed. Het, het, het was nooit naar haar zin. Dus ja, dan is het contact, wordt het contact sowieso wel wat minder. Ja, hoe ben jij daarmee omgegaan? Het is toch je moeder. En ik denk dat het voor veel kinderen gewoon lastig is om te, tegen ouders te zeggen van uh, ja, mam of pap, als jij het niet uh, goed vindt, niet accepteert. Dan moet je lekker zelf weten. Je wil toch ergens wel je goed, de goedkeuring van je ouders, hoe oud je ook nou, bent. Nou, op een gegeven moment niet meer. Ik heb op een gegeven moment voor mijn toenmalige vriendin gekozen. Nou Want... ja, allemaal, allemaal leuk, lief en aardig. Maar uh, dit is mijn keuze. En als ik het fout doe, dan is dat mijn fout. Maar dan ging het dus eigenlijk wel behoorlijk ver, als ik jou zo hoor. wat? wat, ja, wat, wat ja, dat ging heel ver. Wat zei ze dan over jouw vriendin? Ja, ze was niet goed. Uh, ik zou niet gelukkig worden... Uh, Noem het hele andere maar op. Kijk, mijn moeder is inmiddels overleden. Er is nooit meer contact geweest. Dus ja, over de doden niets anders dan goed zeggen ze wel eens. Maar die, die relatie was niet makkelijk. Nee. En het, he, het heeft hem ook wel zijn relatie gekost. Ja, ja dat, dat is wel echt heel heftig. Is dat, heeft dat echt te maken met die relatie die je kreeg of, of was het iets een terugkerend iets met alle. alle... alle, alle. Dat maakte gewoon eigenlijk niet, nee. niet uit. Nee. Ze, ze wilde gewoon de zoon niet kwijt, lijkt het haast Precies. Dus ja, als je dat vanuit mijn relatie gaat bekijken, vanuit haar, dan had zij wel een probleem met schoonmoeder, ja. Ja. Wat, wat gek, hè? Waar zou dat dan vandaan komen? Heb je dat wel eens afgevraagd? Ja, uh, ik denk dat het meer iets te maken heeft met... je hebt een kind opgevoed en je wil het beste van het beste van het beste... en daar nog weer het beste van. En ja, het moet allemaal voldoen aan jouw standaarden, heb ik dan wel eens het idee. En... Ja, maar dat, dat je het dan zo ver laat komen dat het contact met je, met je kind helemaal weg is... Dat, dat lijkt me zo moeilijk voor te stellen. Ja, nou, ik, ik kan het me eigenlijk ook niet voorstellen... Want heb je zelf uh, kinderen op dit moment? Nee, nee. nee. En die, die gaan maar, er misschien oh, ooit nog komen? Of kan je je voorstellen nee, dat je zelf die, zoiets zou. Die gaan er niet komen, maar ik kan me niet voorstellen dat ik zo ver zou gaan. Nee. Ik zou, kijk, ik zou denken, ik denk dat het de taak is van ouders om je kinderen te begeleiden, maar niet om ze weg te jagen. Nee, nee, lijkt me ook niet. En heb je nu, want je moeder is overleden, zeg je, heb je wel ja. vrede ermee dat het op die manier is gegaan? Hoe, hoe erg ja. het ook is dat je wel zoiets hebt van, nou... Ja hoor, ja, ik heb er nu, het, het, het heeft zo moeten zijn en ja, ik heb een schat van een vrouw en ik heb de hele lieve zusjes, dus ik heb, ja... Het is jammer, het zij zo, maar ik heb het nu een plek kunnen geven. En, dat, en het is goed. Je moeder was een, een koppige vrouw. Ja. Dat kunnen we wel stellen. Joachim, dank je wel. En uh, goed met je gesproken te hebben. Mooi, mooi verhaal. Dank je wel dat je dat wilde delen. Ja, graag gedaan. Succes met de uitzending. Ja hoor, fijne nacht nog. Jo, dag die eerste ontmoeting met je schoonouders. Nou, dat kan dus behoorlijk heftig zijn. Hoe ging dat bij jou? Wat heb jij uh, vroeger uh, meegemaakt? Was je zenuwachtig? Had je een cadeautje voor ze mee? Heb je misschien een soort gelijke ervaring als Joachim die je net hoorde? Dat uh, wil ik graag van je weten. En dat heb ik ook vandaag, hebben we vandaag ook even op straat gevraagd aan de mensen. Ja, het was uh, ja, meteen wel een band eigenlijk. Het was meer gewoon alsof ik daar altijd al rondliep en alsof ik gewoon een beste vriend, uh, vriendin van mijn uh, vriend was. Uh, nou, dat is anderhalf jaar geleden en het was toen een beetje lastig, want die ouders lagen in scheiding, dus het was allemaal een beetje geforceerd en zo. Maar het ging prima. Ik ging geen rare dingen zeggen en ik was gewoon normaal aardig en geen rare woorden gebruiken. Ja, wel gewoon beleefd en aardig en zo. Dus uh, ja, je moet zelf ook een beetje beleefd terug uh, antwoorden, anderen zeggen ze meteen van nou dat wordt ook niet. Gewoon beleefd blijven dus. Wil je erover meepraten praten? Over die eerste ontmoeting met je schoonouders? Of gewoon hoe jouw ervaring op dit moment is met je schoonouders? Dan kun je bellen. Het telefoonnummer is gratis. En het nummer wat je moet draaien is 0800-1121. 0800-1121. Van Joss Stone. Lust, lust, lust. Radio 1. Lust gaat vannacht over schoonfamilies en op de een of andere manier komen bij veel mensen dan nare gevoelens naar boven. Verhalen over duivelse schoonmoeders, irritante ooms en bij de hand de schoonbroertjes. Maar is voor veel mensen deze extra familie echt zo erg of zijn het gewoon allemaal vooroordelen? Martin Kersbergen is communicatiemanager bij Dela en deed onderzoek naar families en vooral schoonfamilies dan Goedenacht, nacht Martin Hallo goede nacht Met het onderzoek willen jullie vooroordelen over families onder de loep nemen wat zijn nou de meest gehoorde vooroordelen over schoonfamilies Ja de echte vooroordelen gaan inderdaad over schoonfamilies en over de uh, vooral dan over de nare schoonfamilies met aan het hoofd de nare schoonmoeder. Wat zijn dan de meest gehoorde vooroordelen over de schoonmoeders? Waar we naar hebben gekeken is, klopt het dat de schoonmoeder inderdaad het minst geliefd is in de familie? En tot onze verbazing bleek dat niet de schoonmoeder, maar de schoonzus eigenlijk het minst geliefd is. Oh ja? En, en waarom dan? Wat, gaven mensen daar nog een reden bij uh... Nou, oh, ze hebben er geen expliciete reden bij gegeven. Maar uit onderzoek halen we wel dat de schoonvader en hun schoonmoeder eigenlijk best als fijne mensen worden ervaren. Maar dat de schoonzus toch wat liever, die wat liever op afstand willen houden. Oh, oké. Okay. Omdat ze toch een beetje te be bemoeierig zijn. En dan gaat het dan met name om dames, zeg maar, die, die een schoonzus hebben. Of gaat het dan meer om mannen met een schoonzus? Nee, het gaat toch wel over... Dames met een schoonzus. Oké, okay, ja. dat botst dan toch een beetje over het broertje in de familie. Ja, en 23 procent, uit je onderzoek bleek dat 23% zijn schoonfamilie leuker vindt dan de eigen familie. Dat is dan weer een positief ding. Hebben die mensen zelf dan geen leuke familie? Nou ja, nee, dat, uh, dat zegt het onderzoek niet. Maar wel dat uh, de schoonfamilie nog iets leuker is dan de, dan de eigen familie. Het is overigens ook zo dat uh, het beeld dat er veel problemen zijn in families, in algemene zin, ook wel wat bijgesteld uh, kan worden. We kunnen het best goed vinden met elkaar in de familie. Wij delen uh, geheimen met elkaar, ook moeilijk bespreekbare geheimen, bijvoorbeeld over verslavingen of geldproblemen. zij vinden het toch wel makkelijk om daarover in een familie te praten. En het beeld is vaak anders, uh, maar in werkelijkheid uh, kunnen we het eigenlijk goed best vinden met elkaar. Dus het valt eigenlijk stiekem allemaal nog wel mee met al die uh, dramatische verhalen over heksen als uh, schoonmoeders en vervelende schoonvaders die uh, mensen achterop zitten en... Uh... We vinden elkaar wel aardig, stiekem. Ja, ja. en we gaan, we gaan uh, graag met elkaar eten, dus dat bleek ook. En wat daarbij opvallend is, is dat dat vooral in de Randstad, in het westen van Nederland, het geval is. Terwijl wij eigenlijk dachten dat het Boronische zuiden meer een plek is waar families met elkaar uit eten gaan, blijkt dat toch uh, uh, de favoriete bezigheid te zijn van veel families in de Randstad. In het zuiden uh, doet men liever wat activiteiten met elkaar. Oh, die zijn meer een beetje van het zeurde boelen. <laughs> ja, precies. Ja, ja, ja. Blij dat ik daar niet woon. En zijn er, nog meer opvallende dingen, zijn er nog meer opvallende dingen tegengekomen in het onderzoek? Nou, uh, naast het feit dat we uit het onderzoek blijken dat we elkaar ook best wel graag mogen, zien we dat dat ook wordt aangetoond door de manier waarop we elkaar ontmoeten en begroeten. We kussen en knuffelen elkaar toch wel graag. En slechts 5 van de, de mensen binnen de familie geeft elkaar een hand. Maar de meeste mensen laten door middel van hun lichaamstaal, hun uh, genegenheid en affectie blijken als ze elkaar ontmoeten. En dat is, dat, is, dat is leuk nieuws. Ja, maar dus is misschien ook wel een beetje omdat dat dan toch de etikette is. Als je dan toch, tenminste als ik naar mezelf kijk, als ik dan binnenkom op een, een verjaardag van de schoonfamilie of van de eigen familie... dan voelt het toch een beetje als verplichting om iedereen, ook die uh, tante met die pukkel op de wang... Toch eventjes netjes te zoenen, dat hoort dan ofzo. zo. Ja, ja, nou ja, dat is toch ook wel een mooie gewoonte, toch? Ja, ja. Dat doe ik wel. <laughs> ja, ja, ja, De ja. meningen zijn oververdeeld. over verdeeld. Heb je zelf een beetje een leuke schoonfamilie eigenlijk, Martin? Ik heb een ontzettend leuke schoonfamilie. Ik ben er heel erg blij mee. Ja. Niks meer aan doen? Nee. Martin Kersbergen, communicatiemanager bij Dela. Dank je wel. Graag gedaan. Zijn what you were offering. Imagine life. Shirt, and your reputation toss I will write our story in my mind Write about our dreams and triumphs This might be my innocence Lost I can taste the ocean of dust I woke up Jammer dat ze uit elkaar zijn. Gelukkig heb ik ze ooit nog live gezien in Ahoy. Ik geloof drie jaar geleden zoiets. R.E.M., we all go back to where we belong, hoorde je. Goeienacht, Jelle. Goedenavond. Goedenavond, goeienacht. Mag allemaal. We hebben het vannacht hier in Lust um, over schoonouders en schoonfamilie. En uh, dat dat soms best wel eens pittig kan zijn, tegen kan vallen. Yes. Jij een schoonmoeder from hell? Nee, absoluut niet eigenlijk. Nee, Nee, en ik hoor die verhalen en die merk nou, bij mij is het eigenlijk helemaal niet zo. Ik kan het ontzettend goed vinden met ze. Uh, hoe lang ken je ze al? Uh, twee jaar. Twee jaar, oké. Okay. En, en weet ja. je nog die eerste keer dat je bij ze binnenkwam? Want dat is toch ja. altijd wel even spannend. Ja, ik was erover aan het na uh, Het was best wel ontspannend eigenlijk. We uh, hebben veel van elkaar gehoord dan natuurlijk voordat je er was. En voor mij was het best wel ontspannend. Mijn vriendin, weet ik nog wel, die was heel erg zenuwachtig. <laughs> Kijk, je leukste kleren aan en uh, doe je best. Maar... Nee, dat was eigenlijk heel leuk. Waarom klikt het zo goed? Um, nou, ik heb een beetje precies dezelfde humor als mijn schoonvader. Dus dat ging heel snel al uh, goed. En... Uh... Ja, mijn schoonmoeder kan goed koken en ik hou heel erg van eten en dat is het gezellig. <laughs> dat is altijd een goede reden om, uh, om langs te gaan, lekker eten. Maar Zeker. hoe vaak zie je ze dan? Wat, hoe ver gaat die band? Doen jullie ook leuke dingen samen? Uh, nou, met eten, met kerst natuurlijk en uh, alle verjaardagen, altijd uh, bij elkaar over de vloer. En ja, eten in de week meestal, ik ja? Als wel. Uh, Nederland ergens een weekje weg zijn, komen we soms ook nog wel eens een nachtje slapen. Dat is best nog wel veel eigenlijk. Maar doe ja. je ook dingen samen? Ik, ik weet toevallig, mijn, mijn vriend die uh, gaat regelmatig vissen met mijn vader. <lacht> dat, dat doen ze dan wel samen en dat vinden uh, ze altijd leuk. Nou, ik ben wel eens uh, met mijn schoolvader naar het casino geweest. Dat vinden we allemaal erg leuk, gezellig. Maar meestal is het gewoon thuis uh, met eten of drinken of. Voor... S'avonds een borrel. En die band heeft jouw uh, vriendin ook met jouw ouders? Nou, wel minder. Die hebben toch wel, komen toch wel uit een iets ander uh, soort gezin. Mijn ouders gaan ook vanuit de kerk en zo. En dat heeft mijn, mijn schoolfamilie helemaal niet. Dus dat was in het begin voor mijn vriendin vooral wedden. Maar in principe gaat het ook goed. Hoe kijken jouw ouders daar dan naar? Naar die, die band die je nu hebt met, met je schone ouders? Want je zegt, jullie zijn, uh, jij bent van huis uit, dus neem ik aan vrij gelovig. En als ik jou zo hoor, is dat bij de familie van jouw vriendin wat minder. Dat lijkt me uh, misschien wel een obstakel. Nou, daar was ik in het begin zelf ook wel een beetje bang voor. Maar dat gaat eigenlijk heel erg goed. Laat laat ons heel erg vrij in. En uh, die respecteren dat, de manier waarop wij dat uh, doen... En hoe sta jij verder tegenover familieverplichtingen? Want uh, het zijn vaak niet alleen de schoonouders natuurlijk die je gratis krijgt. Je krijgt ook de familiefeestjes, familieweekenden en allemaal dat soort uh, ongeheim bij. Ja best, ja, best wel open eigenlijk. Ik werk best wel veel en als ik niet kan, dan kan ik niet. En als ik wel kan, dan is dat heel gezellig. Dat het verjaardagen is het verjaardag zo erg gezellig. Je bent de, eigenlijk de ideale schoonzoon als ik het zo hoor. <lacht> Nou, dat weet ik niet. Maar... Nou, zit... Nee, ik vind het erg leuk. Ik heb het er erg naar het zin. Het is dat je natuurlijk voor je geding kiest. En meestal zeg ik, als je schoonouders erbij. Mm -hmm. Dat kan maar ook andersom kunnen zijn. Ja, ja. Maar waar zit de kreukel? Wat, wat zou jij nog verkeerd kunnen doen waardoor het er helemaal anders uit zou kunnen pakken? Uh... Dus is... ik zou het niet weten. En nee, als ik jou zo hoor, dan denk ik: nou, die, die schoonouders zijn helemaal dol op een uh, schoonzoon. Dus die, die kan niet meer kapot. Nou, een keer een goede baan met een miljoen salaris zou leuk zijn. <laughs> ja, daar zouden ze alleen maar een blijer van worden, denk ik. Ja, Nee, maar nee, ik zou het niet weten. Ik ga er erg goed. Ja, nou heerlijk, Jelle. Ik, uh, ik ben blij voor je. Dank je wel, in ieder geval, uh, dat je even een uitzending wilde komen. Als jij uh, nou ja, zo'n soort gelijk verhaal als Jelle, dan hoor ik dat uiteraard graag. Maar ik ben toch ook wel benieuwd naar die verhalen van de echte uh, Bitchy-schoonouders, schoonmoeders dan, schoonmoeders van hel, maar misschien ook wel schoonvaders die dus inderdaad uh, à la, nou heette die film ook weer, Meet the Parents, met Ben Stiller. Uh, dus, dus gewoon zo'n in de nekvel grepen en zeiden nou, pas maar op mannetje. Anders pak ik je. Nou, dat soort verhalen, die, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Je kunt um, sms'en tegenwoordig. 9090 is dan het sms-nummer. Dan moet je eventjes lust intypen. Dan een spatie en dan je bericht. En bellen, dat kan natuurlijk ook. En dan bel je naar 0800-1121. 0800-1121. 0800, -1121. 0800 -1121. Le Fleur. Goedenacht, mevrouw Mulder. Ja, goedenacht. Goedenacht. En hebben we hebben eerst nog... een, een dame aan de telefoon gezellig. Ja. Ik zeg, uh, ik ben eigenlijk een schoonmoeder. Terwijl ik toch uh, niet kan merken dus dat ik een schoonmoeder ben. Want? Nou, in eerste instantie, ik heb twee dochters. Drie dochters heb ik gehad. Eentje is destijds overleden. Met, uh, als ze met vijf en een halve maand... Uh, mijn oudste, dat heeft een relatie gehad. Wat ik direct heb gezien dat niet goed was. En daar was ik ook niet erg blij mee. Je haalt het wel binnen, maar ja, je zegt het wel. Maar men, het wordt toch niet geloofd door de kinderen. Terwijl vaak ouders heel vaak beter het ziet. En vooral ook moeders. Je hebt je kinderen ook negen maanden bij je gedragen. Dus je bent als het ware toch een stuk verweven met je kinderen. Mm -hmm. En uh, gelukkig is dat dus... Uh, uh, ja, is dat dus uitgegaan. Hij is op een manier weggegaan. Dus dat wel de rechter aan te vastklam en dergelijke. En achteraf, ja, ik werd toen de tijd niet geloofd. Maar toen kon ik zelfs nog een boek overhandigen. Waarin dus de dingen stonden. En dat had ook allemaal met oplichting en dergelijke te maken. Oké, okay, maar er is heel veel informatie in één keer. Wat is heel veel informatie. Wat, ja, wat is, want wat is er misgegaan precies? Ik heb een contact met mijn kinderen. is heel, heel slecht. Ik heb dus drie kleinkinderen. Ik heb niet gehoord, dus ik moest uh, horen op een gegeven moment dat ik mijn dochter belde en feliciteerde bij de verjaardag dat ik een kleinkind had. Ik hoorde op de achtergrond dus, uh, een baby huilen. Maar, de, de, de, ja, maar heel heftig, maar toch eventjes, want waarom willen jouw kinderen geen contact meer met je? Dat, heeft ze nooit, dat hebben ze nooit meer gezegd. Maar dat heeft dat... te maken met uh, de schoonheid. Uh, ik, ik denk dat ook de scheiding tussen mijn man en mij... Hè, want het heeft allemaal ook op een hele uh, korte manier plaatsgevonden... dat dat voortendeels ook de, de, de, de, boos, de boosdoener is. En dat men dat niet heeft uh, kunnen accepteren... want we waren toch verder een heel hecht gezin. Mm -hmm, maar... Je bent ook schoonmoeder. En het contact is verslechterd op het moment dat uh, de schoonzoon in beeld kwam. Als ik het goed begrijp. Dat is met de eerste geweest, met de oudste. Hè? Ja, ja. Maar, maar wat, wat mankeerde er dan de... aan hem? Wat, wat ging er niet goed? Hij was een oplichter. Hij zat, hij zat in een crimineel circuit. En, het, en het, in feite trekt, je kinder, trekken ze je kinderen los van huis. En uh, ja, later heeft ze nog wel een keer gezegd: van dat. Dat is ook goed geweest. Want we hebben nog een rechtszaak aangespannen dat hij het huis uit heeft gezet. Um, ja, Ik kan wel zo een boek over schrijven. De, de, ik denk ook dat ik nog uh, straks een boek ga schrijven, hoor. Okay. Over de hele situatie. Ja, nou, Het is een lang verhaal waar we nu op dit moment niet helemaal verder op in kunnen dan gaan. We blijf even hangen, dan praten we zo meteen uh, verder. Ja. Uh, zometeen nog meer lust. Um, dan gaan we verder praten met, met u onder andere. En jij kan ook meepraten door te bellen naar 0800 1121 0800 1121 of even te sms'en. Dus. En dat doe je dan naar 9090. Lust, spatie en dan je bericht. Zometeen uh, praat ik namelijk ook nog met een fobie-expert. Je kan echt zo bang zijn voor je ouders, schoonouders, ouders, dat het een fobie wordt. Dat zometeen. Eerst het nieuws. En...